Het gaat een beetje tegen de beelden in die wij op zondagsschool bijvoorbeeld mee hebben gekregen. Plaatjes van een klein jochie die naast een oude vader loopt enzovoorts. Nou, dat gaan we bijstellen vandaag. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering in onze serie De Messias van Israël. buiten ook heel hartelijk welkom. Ja. Waar gaan we het vandaag over hebben? weer een gedeelte uit uh, de torah de onderwijzing van god weer uit genesis en een verhaal dat gaat over de messias bij abraham dus We hebben de vorige keer noach gehad en we komen dit keer uit in genesis hoofdstuk 22 uh, bij abraham en dat is een overbekende geschiedenis dat hij Isaac moet offeren ja overbekend en wonderlijk ja, er zijn heel veel vragen over. Maar als je een beetje gaat verdiepen in wat er in het Hebreeuws staat, en dat hoeft maar een klein beetje te zijn, en gaat begrijpen wat daar gebeurt, dan zie je dat het een plaatje is van een Messias. Dat is op zich wel wonderlijk om een kind te moeten offeren, maar het is ook... Uh, uh, het gaat een beetje tegen de beelden in die wij op zondagsschool bijvoorbeeld mee hebben gekregen. Plaatjes van een, een klein jochie die naast een oude vader loopt enzovoorts. Nou, dat gaan we bijstellen vandaag. Het, het, is, het is toch wel wonderlijk eigenlijk. <coughs> Jij haalt dat regelmatig aan, dat we het op de Hebreeuwse manier moeten kijken. Ja. Bekijken. Um, maar eigenlijk zou je zeggen van, waarom is die Bijbel dan gewoon niet in, op de Hebreeuwse manier geschreven? Die is op de Hebreeuwse manier geschreven, alleen... Uh, we hebben, uh, zijn niet grootgebracht met het Hebreeuws. Ja. En dat is onze, onze struikelblok. Dus ja. we hebben toch altijd... Dus de een. de vertalingen sleutel... die zijn gemaakt, die komen niet uit het Hebreeuws? Ja, die zijn gebaseerd op het Hebreeuws. Maar vanuit het Hebreeuws moet je iets vertalen naar het Nederlands. Ja. En dan gaat er tijdens het vertalen altijd iets verloren. Omdat wij of de woorden niet kennen of een ander woord ervoor hebben. Mm. Soms een andere betekenis eraan hechten. En wat er ook nog vaak een rol speelt... Mm is dat uh, wij onze theologische bril meenemen en denken iets in de tekst te lezen wat er misschien helemaal niet staat. Dus als je dan verdiept in de uh, Hebreeuwse cultuur, dan ga je ook meer begrijpen van wat er staat. Ja, je hoort ook vaak het Griekse denken. Ja. Wat betekent dat? Nou ja, Grieks is natuurlijk van veel later tijd. Dan praat je uh, toen het ontstaan is van ongeveer 250 voor Christus. In Israël, waarin ook het Nieuwe Testament uiteindelijk is geschreven, zelfs het Oude Testament is in het Grieks geschreven, is heel waardevol om soms eens te kijken van welk, uh, hoe staat dat woord nou vertaald in het Grieks? Wat wordt er dan eigenlijk bedoeld? Ja. En uh, zo uh, kijken wij naar het Grieks vaak als de taal van de Romeinen, van het Nieuwe Testament. Van uh, Israël heeft afgedaan. Het Oude Testament is Hebreeuws. Daar hoeven we niks meer mee. We zijn nu Grieks. Maar met onze Griekse westerse wereld moeten wij gaan begrijpen wat God in het Hebreeuws, in de Oosterse cultuur, heeft gedaan. Dus er is altijd even een vertaalslag nodig. Oké. Okay. Terug naar Isaac. Ja, we, we beginnen eigenlijk gewoon te lezen in uh, Genesis uh, 22, vers 1. En het gebeurde na deze dingen. En na deze dingen uh, zijn eigenlijk. Uh, de belofte die God aan Abraham had gegeven toen hij geroepen werd van ik zal je groot maken, Genesis 17, ik zal je land geven, ik zal je tot een groot volk maken en uiteindelijk zal ik in jouw nageslacht tot zegen zijn voor de hele wereld. Dat is de belofte. En uh, later komen die drie mannen, die drie engelen waar we het eerder al over hebben gehad, komen bij hem om hem te beloven dat hij een zoon gaat krijgen terwijl hij al oud is verstorven staat er zelfs letterlijk. En uh, ja, dan ga je natuurlijk als mens redeneren van hoe gaat God dat dan doen? Want ik ben te oud om kinderen te krijgen en Hij belooft mij toch. Klopt er wel iets aan die belofte? Nou, wij mensen zitten dan in elkaar zo in elkaar dat wij God een handje gaan helpen, denken te moeten helpen. Sarah komt op het idee om haar slavin dan maar aan Abraham te geven. Ja, die, en dacht, die dacht mee. Die, die, dacht, dacht, dan, die dacht mee. Ja. En wonderlijk zegt God ook nog tegen Abraham, je moet ook nog luisteren naar haar. <laughs> er gebeuren wonderlijke dingen in Abrahams geschiedenis. Ja. Maar het gebeurt dat Abraham een kind krijgt van die slavin Hagar. En die noemt hij Ismaël. Dat is zijn oudste zoon, zijn eerstgeborene, als je het in bijbelse termen wil noemen. En dat is wat de Bijbel hier bedoelt met het gebeurde na deze dingen. Uh, Ismaël is geboren, is een grote jongen geworden. Uiteindelijk wordt Isaac geboren. En dan ontstaat er een conflict tussen Isaac en Ismaël. Een conflict dat we vandaag eigenlijk nog steeds terugzien in het hele Midden-Oosten conflict. Ja. Wat een conflict is tussen Ismaël, de Arabische volken uh, en Israël als nazaten van uh, Isaac. En dat uh, uiteindelijk God tegen Abraham zegt, uh, het is goed dat jij Hagar met Ismaël wegstuurt, want ik heb een aparte zegen. Maar Isaac uh, is de zoon van de belofte. Met hem uh, ga ik die belofte uh, aan en uh, God stelt Abraham dan op de proef. Dat doet hij tien keer en dit is de laatste keer dat God Abraham zijn geloof op de proef stelt. En de diepste proef is dan: of we je zoon. Ja. En voor die kan, iedereen. die kwam niet als eerste, maar als tiende. Als laatste. Ja. Dus dan heb je alle, denk je alles gehad te hebben, ja. dan krijg je ook dat nog. Ja. En uh, er zijn natuurlijk mensen die kijken: die een kind hebben verloren, om wat voor reden dan ook. Die, die kennen, denk ik, de diepte die in Abraham gespeeld moet hebben bij de vraag: of we je zoon. Dan uh, verlies je zo. Dat kunnen we in deze tijd niet meer voorstellen, dat je dat zou überhaupt zou doen. Om een kind te overlaan... Nee, opverlaan. maar goed, een, een kind ga, ver, uh, overkomt natuurlijk wel iets, uh, of een ziekte of wat nee, ook. Het, het gaat mij gewoon om ja. dat je je kind verliest. Ja, ja, dus die mensen die dat hebben meegemaakt, ja. die kennen dan ook een beetje de diepte ja, ja, van ja. wat er emotioneel ja, in je omgaat. Ja. Als je die vraag krijgt. Maar Abraham uh, krijgt die vraag, uh, hij wordt hier op de proef gesteld... En dan op, opnieuw weer het Hebreeuws, het komt toch steeds weer naar voren. Het Hebreeuwse woord voor proef, het op de proef stellen, uh, betekent ook, datzelfde woord betekent ook wonder. Dus op het moment dat Abraham op de proef wordt gesteld, krijgt hij ook de kans om een wonder te zien. Het is hetzelfde woord, het is, is Nissa, dat kennen wij van Nescafé. Het is ook een Israëlische uitvinding, nescafé. Ja. Nes is wonder en café is koffie. Het is wonderkoffie. Je gooit een schepje in de kopje <laughs> je en je doet de water, je doet water bij je koffie. Maar dat, het is een grapje, maar ja. het zit wel vast op hetzelfde woord. Ja. Ik bedoel, je kunt op de proef worden gesteld, maar in, de, in dat, dat waar je op de proef wordt gesteld, zit eigenlijk ook al de oplossing tot een wonder verborgen. Ja, ik wil nog heel even terug met jou naar dat offeren. Uh, want het is natuurlijk wel wonderlijk. We hebben in de vorige aflevering steeds, steeds vastgesteld dat het een strijd is, ook een geestelijke strijd. Hè? Ja. Dat Satan eigenlijk gewoon elke keer weer, zeg die verleiding op je pad gooit en uh, die slang die, die komt voor je en, ja. en dan moet je keuzes maken. Ja. Uh, als God uiteindelijk, zeg maar, van, zegt van, uh, ja, luister eens, dat offer is niet nodig, want dat, dat, dat regel ik zelf. Mm dan is het toch ook wel weer wonderlijk om te zien hoe de Satan dat niet doet. Hè? Want die, die daagt elke keer weer mensen uit om kinderoffers te brengen. Dat zien we ja. door de hele Bijbel heen, hè? dat de offers ja. aan goden worden gebracht. Ja. Weet je wel, dus, dus daar waar God zegt van, no way uiteindelijk. Hè? Van, eh, Abraham, geweldig God, dat, dat je me zo ver wil gaan, dat je in je gehoorzaamheid zo ver wil gaan, dat je, dat je helemaal die berg opgegaan bent, maar ik heb voorzien in een offer. Ja. Uh, dat juist zeg maar, aan de andere geestelijke kant, de Satan, gewoon mensen uh, tot op de dag van vandaag... en ook helaas in Israël, uh, er nog heel veel abortus worden gepleegd en kinderen worden geofferd. Ja. ja, dat is schrijnend. Dat is schrijnend. Ja. Hè? Want uh, God zegt nee en Satan blijft het gewoon doen. Het heeft vaak te maken met de reden, de menselijke reden. Wij gaan redeneren als mens... Wij begrijpen God niet altijd in de dingen die hij doet of dingen laat gebeuren in ons leven. En dan gaan wij redeneren, dan gaan wij oplossingen verzinnen. Zoals Abraham en Sarah ook een oplossing verzonnen, van nou neem mijn slavin dan maar, dan kan die voor nakomeling. Dat is gewoon menselijke reden, die staat zo vaak in de weg van Gods plan. En uh, ik, ik denk dat het belangrijk is dat we naast de reden ook uh, terugkeren tot ons hart. Er is een, uh, een filosoof, Franse filosoof, Blaise Pascal, geweest in de, ik mein, de 16e eeuw, die zei van uh, de waarheid zit niet alleen maar in ons verstand, maar zit ook in ons hart. Ja. Dus we moeten ook terugkeren tot onszelf, we moeten ook terugkeren tot God, en erkennen dat uh, niet ons redeneren ons kan helpen, ja. maar ons eerder soms van het pal afbrengt. Ja. En uh, dat, dat laat dit ook maar weer zien. Ja. Je had het over het zonneschoolplaatje, waar ja. we Isaac als een klein jongetje aan de hand van zijn vader zagen. Ja. Daar heb je vast een bedoeling mee om uh, dat uh, anders te zien. Ja, ik, het, het is een beetje triest dat er zoveel van dat soort plaatjes zijn. Er zijn ook uh, plaatjes van een klein lammetje, als het over het lam van God gaat en zo. Dat zet ons, of kan ons, op het verkeerde been zetten. En Zo is dat ook bij uh, Isaac, want dan zegt Ab God tegen... Uh, Abraham, neem toch uw zoon, uw enige. Hij, Isaac was niet de enige. Is, Ismaël was ook geboren, dat was wel de, echt... de oudste. Ja. Maar die was wel net weggezonden. Maar het was niet zijn enige zoon. Nee. En toch wordt hier gezegd: Hij is uw enige. Ja. En uh, als je als christen dat leest. dan schiet natuurlijk ook te binnen de tekst uh, dat de zoon van God. ...zijn enige zoon is. Dus we zien hier een plaatje ontstaan... ...dat Abraham staat voor God de Vader... ...en uh, Isaac voor de Messias. Ja. En dat plaatje moeten we eigenlijk vasthouden. Dat we steeds weer, als we het verder lezen in de tekst... ...dat je die parallel ziet. Ja. En uh, ja, dan, dan wordt gevraagd van uh, Isaac die u lief hebt... ...dat is ook van de Messias gezegd... ...u bent mijn enige zoon, de geliefde... Als Jezus gedoopt is door Johannes, opstaat uit het water, horen ze een stem die dit zegt. Het ja. is heel wonderlijk hoe die verbindenis tussen Isaac en de Messias is. En dan staat er, ga naar het land Moria. Ja. En Moria is eigenlijk een, uh, de vierkante meters op deze aardbol die de grootste problemen geeft. Moria is eigenlijk daar waar de hele wereldgeschiedenis om draait en waar zoveel problemen over zijn. En Moria is niets anders dan zeg maar de tempelberg. Ja. De berg Moria is door God uitgekozen als de plek. Hij zegt: ga daarheen, ik stuur je naar dat land toe om daar Isaac te offeren. En Moria, als je gaat kijken in de Bijbel waar Moria steeds voorkomt, dan zie je dat David uiteindelijk Jeruzalem inneemt en strijd voert en daar de overwinning haalt. En dat, uh, dat de koning daar zegt van, nou ja, je hebt nou recht op dat land. Nee, zegt David, ik wil het niet veroverd hebben met bloed, maar ik wil het gewoon gekocht hebben. Ik wil niet dat op de plek waar uiteindelijk die tempel gaat komen, dat, uh, dat een ander, een vreemdeling kan zeggen, ik heb daar recht op. Ja. Nou, als je nu kijkt hoe de situatie nu in Israël is... Hoe de claimen worden gelegd op dat, die aantal vierkante meters daar, dat is schrikbarend. Terwijl Abraham het betaald heeft. Uh, David heeft het betaald. Oh, David. Ja, ja. sorry. Ja. ja, David heeft het gewoon uh, betaald. staat zelfs in, voor welk bedrag. Ja. En uh, uh, men vergeet dat vaak. Kijk, Abbas, de huidige uh, vermeende president van de Palestijnen... Die zegt van, uh, er is nooit een tempel geweest en het is ons, ons stuk grond, terwijl in het, in het woord van God staat uh, dat uh, David het heeft betaald en dat het bekrachtigd is notabene met een uh, koopakte. Maar historisch gezien kan die toch dat niet ontkennen dat er een tempel geweest is? Ik bedoel, dat zal toch... Ze zijn druk bezig om alle uh, resten die naar ja. verwijzen, om die weg te doen. Ja. Dus uh, ze, als je de geschiedenis wilt uitwissen, dan kan dat. Bijvoorbeeld in het Nederlands geschiedenis. Oh, ja, dat ja. ja. De, de, de, de herinnering is zeer kort. Ja. Nee, dat klopt. Bij mensen, ja. Ja, dat uh, als je, je hoeft maar terug te gaan tot 1948 of tot 1920, uh, waarin de staat Israël is ontwikkeld, nou, men vergeet dat. Ja. Ja, en hoe het tot stand is gekomen door de Verenigde Naties heen en, en alles, dat, ja. Uh, ja, dat, is, uh, uh, dat is allemaal al voorbij. Gummetjes gummetje is uh, heftig toegepast. Ja, ja, precies. En dan uh, staat daar daarna, uh, dan moet hij dus naar Moria gaan. Het is niet voor niets dat die berg wordt genoemd, ik kom daar straks nog wel weer op terug. Uh, offer hem daar als brandoffer. En ik denk dat dat ons het meest tot de, uh, uh, tot de, op de borst stuit, zeg maar. Dat we... Uh, daar moeite mee hebben. Hoe kan God nou vragen om Isaac als een brandoffer te offeren? Ja. Uh, het is ook hier opnieuw weer de Nederlandse vertaling die ons op het verkeerde been zet. Dat in uh, Leviticus komt het woord brandoffer ook ontzettend veel voor. En het heeft helemaal te maken met uh, het Latijnse woord holocaustum. Dat moeten we herkennen van de holocaust. Uh, alsof... Wat in wereldoorlog 2 is gebeurd, een brandoffer is geweest. Dat is, ja, is... godsonterend. Ja, ja. Als je zo denkt. Ja. Het, het kan niet de bedoeling zijn. En het Hebreeuws kent ook niet het woord holocaust. Die zegt Shoah, dat is vernietiging. Ja, ja. Maar hier staat het een heel ander woord. En dat is uh, opgaan. Leola. Dat betekent uh, opgaan naar God. Zend hem tot mij, is eigenlijk wat God zegt. Van ga naar Moria en draag hem aan mij op. Als wij in evangelische kringen komen, eh, kinderen worden niet gedoopt die geboren worden, die dragen wij op. Die doen we eigenlijk precies hetzelfde. Draag Isaac aan mij op, ja. sta hem aan mij af. Dat is eigenlijk wat God zegt. Ja. In dat kader zou het wel weer logisch zijn te denken dat hij nog jong was. Nee, want wij dragen baby's op. Wij dragen baby's op en dat is precies het uh, verkeerde beeld. Want um, wanneer gebeurt dit? Hoe oud zou Isaac zijn geweest? Ja. Volgens de plaatjes een jong veentje van uh, zes ja, jaar, zeven ja, ja, jaar. Ja, op zijn hoogst twaalf. Ik weet, ik weet <laughs> ja. het niet. Ja, Dieleman schetst in een andere serie al eens. Dus, ja, hoe kan dat eigenlijk? Want uh, hij moest een, een, uh, zeg maar behoorlijk wat hout dragen enzovoorts. Dat kleine jongetje kan dat nooit gedaan hebben. Ja, en als je terugleest in de geschiedenis hoe oud Sarah was ja. toen hij geboren werd, 89 jaar... En je weet dat zij uh, de leeftijd van 127 bereikt in het hoofdstuk hierna, dan is het dat van elkaar aftrekken, kom je op een leeftijd van 37. Ja, ja. Ja. Dus we weten natuurlijk niet exact hoe oud Isaac was, maar hij was zeker rond die leeftijd. Ja, ja. En uh, later in Leviticus zien we dat die leeftijd de priesterleeftijd is. Ja, dus ook de leeftijd van de Heer Jezus, om en bij. Om en bij, ja. ja. Dus hij past perfect in dat plaatje. Ik bedoel, hij is het perfecte voorplaatje, het voorbeeld van de komende Messias. Ja. En niet een klein jochie, ja. waarvan God een onbarmhartig iemand zou zijn die een kinderoffer ja. vraagt. Nee, God vraagt dus eigenlijk aan Abraham wat om te doen, maar hij vraagt ook van Isaac opoffering. Offer jezelf. En dat is exact wat de Messias ook deed. Ja, ja en wat uiteindelijk ook van ons gevraagd wordt, om onszelf te geven aan de heer Jezus... En uh, af te zien van God. Wie, wie, uh, wie niet haat, zijn vader, zijn moeder, zijn zoon, dochter, vrouw, kind. Ja, zelfs je eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Nee. Dus uiteindelijk gaat het erom, zijn wij bereid zelf, onszelf op te offeren voor God. Nee. Niet uh, onszelf in brand te steken of overhoop te steken of wat ook. Nee. Dat is niet de bedoeling. Nee. Maar ben je bereid om jezelf te verbinden naar God? Want dat ja, is... Zoals Isaac verbonden werd... Gebonden, ja, verbonden, gebonden, met, verbonden met, ja, ja. met God. Ja, ja. Ja. ja, prachtig. En dan staat er uh, op één van de bergen die ik u noemen zal. En um, in het Hebreeuws wordt daar voor, uh, eigenlijk iets gezegd van in de eenheid van de bergen. En op, niet op een berg, maar op één van de bergen. En Jeruzalem is gebouwd op verschillende bergketens, zou je ja, kunnen zeggen. Al om Jeruzalem zijn bergen. En die uh, uh, Moria is daar één van, de Sinei is daar, of uh, de berg Sion bedoel ik, ja. is daar één van. Ja. En de berg Golgotha is daar ook één van. Het is allemaal één geheel. Dus je ziet hoe dicht dat allemaal komt bij die geschiedenis van de Messias, ja. bij Jezus. En vers 3, toen stond Abraham morgens vroeg op, zadelde zijn ezel en nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. En hij kloofde hout voor het brandoffer, dus weer dat ola, dat opgaand offer. En hij stond op en ging naar de plaats die God hem had genoemd. En het is wel grappig als je dat in het Hebreeuws leest, dan staat er Hamakon. En als je in Amsterdam bent geboren... Dan zeggen we wel eens van je bent een mokumer mm -hmm. Hij komt uit Mokum. Ja. Dat komt hier vandaan. Oh ja. Hamakom. Uh, Hamakom, dat is eigenlijk de plaats. Ja. En Jeruzalem is de plaats. Ja. Uh, eigenlijk was de tempel de plaats. En omdat God in de tempel woonde, is Hamakom een een soort zeg maar verbastering voor God geworden. Mm. Zoals een Jood zegt. Ik ga bidden tot Hamakom, bedoelt hij, ik ga bidden tot God. Okay. En uh, Jeruzalem was voor alle Joden uh, Hamokom. Dus uh, de, de plek waar God is. Maar ja, als je verbannen bent over de hele aarde, en je komt in Amsterdam te wonen, waar een enorme grote Joodse gemeenschap is geweest, dat noemden zij uh, ook Mokom. Ja. En daar hoorden we, ja, ja, uh, Hamakom. Ja. Dat was hun thuis. Ja. Dus zo zie je dat er gewoon leuke woordjes zijn die wij allemaal wel kennen, die uh, hiermee verband houden. En dan op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en zag die plaats in de verte. Uh, dat is wel bijzonder, die derde dag. Uh, dat is verbazingwekkend eigenlijk. Ja. Dit soort details doen we er toe in de Bijbel. Als je, uh, je moet eigenlijk thuis zijn in de hele Bijbel om dit te begrijpen. Ja. Want op de derde dag, dan zou je ook kunnen zeggen, nou prima. Hij heeft er twee dagen over gedaan en op de derde dag komt hij daar. Ja. Maar als er in de Bijbel iets staat over de derde dag, dan zit er altijd iets achter. De details die in de Bijbel staan, uh, doen er toe. Dus als hier staat op de derde dag, dan moet je gaan afvragen van waar gaat het eigenlijk over. Uh, Jezus stond op op de derde dag. Ja. Uh, huwelijken worden ingezegend in Israël op de derde dag, omdat op de derde dag een dubbele zegen is. Oh, ja. uh, dus op de dinsdagen, bij ons zijn in Israël heel veel huwelijken, dan geldt een dubbele zegen. Dus op de derde dag betekent iets, dat is tot je doel komen, op je bestemming komen, dat bereiken wat je wilde bereiken, afmaken waar je mee was begonnen. Hm. Het is dus eigenlijk een soort spreekwoord, als Jezus zegt van nou ik ga... Vandaag iets doen, morgen en overmorgen, bedoelt hij eigenlijk, ik ga mijn werk afmaken. Mm. En niet dat hij dat in drie dagen doet. Ik weet niet hoeveel dagen Abraham hierover heeft gedaan, maar hij is er wel gekomen, want er staat hij is er op de derde dag gekomen. Bijzonder. Maar Jezus stond ook op de derde dag op, ja. vanaf die plaats waar, waar Abraham aankwam. Ja. En er staat bij, hij sloeg zijn ogen op en zag die plaats in de verte. En als er in de, in de Bijbel staat, hij sloeg zijn ogen op, we zullen dat in een latere uitzending over Biliam ook tegenkomen, de man met het geopende oog, betekent eigenlijk, hij zag profetisch. Ja. Hij kon in de geestelijke wereld zien wat daar in de toekomst zou gebeuren. Apart, uh, Jezus wijst daarop uh, later in de evangeliën als ze tegen hem zeggen van, nou, u bent nog niet eens 50 en u hebt Abraham al gezien. Dan zegt hij, Abraham heeft mij gezien. Dus niet, niet hij heeft Abraham gezien, ja, nee, Abraham. Abraham heeft hem gezien. En ik geloof dat, dat Abraham hier hem zag. Ja, die, hij zag wat er zou gaan gebeuren doorzang, op die plek. Hij, hij ja. heeft een profetisch beeld ja. van wat, uh, wat daar, daar zou gebeuren. Ja, ja, veel later zou komen. Ja. Het, is zo, het woord is zo bijzonder. En als je, we zijn nu nog maar bij vers 4. dus Er volgt nog een heleboel. Maar ik, vind, ik verbaas mij zo over het woord. Dat God zoveel erin heeft gelegd. Je kunt dit lezen als een geschiedenis. Je kunt het lezen als van Abraham en Isaac maken dit mee. Maar als je de profetische betekenis ziet... dat wat toen gebeurde zich herhaalt... in die geestelijke werkelijkheid... Nou, dan krijgt het woord een diepgang. Nee, uh, we hebben dat in uh, uh, eerdere series uh, al wel vaker gezegd. Dat eerst is het natuurlijke en dan is het geestelijke. Dus ja. uh, nee, dat, klopt. dat is een, een principe van God. Ja. Dat altijd eerst het natuurlijke is en dan komt het geestelijke. En dan en het geestelijke. Nee, dat klopt. En dat, dat zie je dus eigenlijk hier ook opnieuw gebeuren. Ja. ja. wil niet zeggen uh, dat Isaac het makkelijk heeft gehad. Dat lijkt me ook niet. Nee. Ik denk dat hij er enorm mee heeft geworsteld. Hoewel hij dus een leeftijd had van een priester, dus uh, goed bij zinnen was. Want in het uh, einde van vers 5 zegt Abraham tegen de knechten: wij zullen bij jullie terugkeren. En aan het slot uh, staat uh, dat Abraham alleen doorging naar Beersheba. en daar ging wonen. Isaac ging dus niet meer mee. En uh, ja, er, er wordt er heel veel over gespeculeerd over wat er nou is gebeurd, dat Isaac boos is geworden. Hoe kun je dat nou doen, pa? En ik, ik weet het allemaal niet, ja, dat... maar hij is niet meer meegegaan. Nee. Dus er, er is iets gebroken in Isaac, waardoor hij verwijderd werd van zijn vader. En dat ja, op zich is, ex... is daar natuurlijk niks mis mee, want een, een zoon zal zijn ouders verlaten uh, en... en maar, maar dus dat niet thuis blijven wonen. Nee, maar goed, dan hoeft er nog niet iets te breken. Maar ik geloof ja. dat hier ja? iets in hem brak. En eigenlijk is dit ook ten diepste iets wat Jezus ervoer aan ja. het kruis. Ja. Mijn God, mijn God, waarom, waarom hebt u mij ja. verlaten? Ja, ja. Ja. Ik geloof dat, dat in deze, in dat simpele van, wij zullen met je bij de, jullie terugkomen, knechten. En dat Isaac er later helemaal niet meer bij was. Ik geloof dat, dat ook zelfs dat profetisch was. Dat zo gedetailleerd die geschiedenis op Golgotha hier terugkomt. Ja. Ik vind het verbazingwekkend. Ja. ja, zo had ik het eigenlijk nooit gezien. En met mij waarschijnlijk heel veel kijkers ook niet. Ik ook, ik ook niet. Ik bedoel, ik, op een gegeven moment ontdek je zoiets. Ik kreeg het ook weer te horen van iemand anders. En uh, dan is het goed om dat aan elkaar door te geven. Om te zeggen hoe, hoe diep die diepte kan gaan. Ja. Nog een aanwijzing dat het gaat over de Messias in vers 6. Daarop nam Abraham het hout. Als er in de Bijbel staat, uh, en dat zeg ik dan maar tegen alle kijkers, hout, dan mag je direct een verbinding leggen met de boom van het leven, die in de hof was, maar ook met het kruis. Want het kruis is, is niet zomaar een kruis, maar wordt in de Bijbel altijd aangeduid als het hout. Degene die op het hout hangt. ...of op het hout wordt gelegd, die is door God vervloekt. Ja. De Messias droeg de vloek voor ons. Waardoor het hout weer tot, tot zegen wordt. Tot zegen en ja. tot leven. Maar goed, het hout wordt dan het levende hout. Ja. Ja. Maar zelfs de stokken aan de Torahrol... Ja. Ja. Ja. Ja. ...als je de, de Torahrol pakt, de stokken, die worden de boom van het leven genoemd. Ja. Omdat de Torah natuurlijk zelf ook een boom van het leven is. Het levende woord van God. Ja. Dan gaan ze samen heen en uh, dan zegt Isaac tegen zijn vader, nou ik, ik ben er wel, maar waar is nou het lam dat geofferd gaat worden? Dus Isaac wist dat er een offer gebracht zou worden, had geen idee dat hij zelf geofferd moest worden, want hij dacht, nou dan wordt een lam geofferd, niet ja. ik. En, en hier zie je dus ook weer die splitsing tussen de, de zoon die geofferd wordt en het lam als plaatsvervanger. En het lam wijst natuurlijk naar Pesach, die we in de serie 2 hebben uitgezonden over de feesten, waarin uh, het lam moest worden geslacht. Uh, die, zij die het bloed van het lam streken op de deurposten waren beschermd en kwamen, hadden leven in zich. En uh, de dood ging aan hun voorbij. Ja. En hier vraagt eigenlijk Isaac hetzelfde. Pa mag de dood aan mij voorbij gaan? Ja, er zit heel veel... Diepte in het woord. Het is onvoorstelbaar. En helaas kunnen we op dit moment niet uh, zeg met de rest nog uh, oppakken. Okay. Maar misschien kunnen we dat wel in een volgende aflevering nog even mee doorgaan. Om uh, zeg maar het verhaal van Isa compleet te ja, maken. Dat is goed. Dus ik, uh, ik, ik wil jou uitdagen om de volgende week hier weer mee te beginnen, waar we nu stoppen. Ja. ja, nu thuis, heel hartelijk dank voor het kijken. We moeten helaas eruit, maar... het is ook goed om volgende week gewoon weer terug te komen om het laatste staartje... van het verhaal van Abraham en Isaac mee te krijgen. Nogmaals, hartelijk dank voor het kijken en graag tot een volgende aflevering van de Messias van Israël. Herkennen we dat als christenen als we Johannes kennen, het Johannes-evangelie? Ja. Wanneer Jezus komt om gedoopt te worden, dan wijst Johannes op Jezus en hij zegt hij: zie het lam van God. En je ziet daarin dus die um, wisseling tussen Isaac als offer en het lam wat nodig was.